1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Felle gevechten in het Ivorianse Abidjan houden inwoners aan huis gekluisterd. Merck wil niet praten over overname Organon. En schoolmeisjes uit Maastricht waren al van plan om weg te lopen. Het is bewolkt, af en toe valt de regen. Later vanmiddag wordt het droger, maar tegen de avond opnieuw wat regen. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 16 in het zuiden. Morgenochtend in het noorden nog kans op een bui. Later komt de zon tevoorschijn. En het is zacht met 14 graden in het noorden tot 20 in Limburg. Zware gevechten opnieuw in Ivoorkust Abidjan, de belangrijkste stad van het land, is het strijdtoneel voor de burgeroorlog in het West-Afrikaanse land. Het lukt de troepen van Watara vooralsnog niet om president Gbagbo uit de stad te verdrijven. Volgens een vertegenwoordiger in Parijs zit Bakbo nog steeds in zijn officiële residentie en wil hij niet aftreden. President Bakbo Bel et bien vivant, il est à la residence du chef van het etat. Het goed. En de l'État. monde se porte bien et le president n'a pas l'intention. ...de demissionen. Hij heeft geen intentie om te abdiken. Hij blijft aan zijn post. Correspondent Paulien Baks is in Abidjan. Pauline, onder welke omstandigheden moet jij daar nu verslag doen? Ja, er werd uh, vanochtend uh, vrij hevig uh, in mijn buurt geschoten. En die klappen waren zo dichtbij dat uh, de muren trilde... En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 Ja, dat kan niet. Dat kan al uh, vijf dagen niet. Uh, iedereen zit binnen. Uh, aanvankelijk was dat omdat er veel uh, jongens met wapens rondlopen, waarvan steeds onduidelijker is bij welke groep ze horen, of ze van batteruismannen zijn of van bakboosmannen. En de sfeer is heel erg gespannen. Dus die, die lui met die uh, ja, die wil je op straat uh, ook niet tegenkomen. Je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Sinds gisteravond uh, is de VN dus in actie gekomen en Frankrijk ook met uh, gevechtshelikopters. En zij doen wel uh, precisiebombardementen, maar uh, er wordt op hen uh, teruggeschoten. En het is absoluut onmogelijk om nu uh, de straat op te gaan. Weet je wat ze bombarderen? Is dat het paleis van ba waar Bakbo zou zitten? Ja, gisteravond was het heel duidelijk een, uh, een munitie, een van het leger... in een grote militaire kazerne aan de rand van de stad. Ik kon het heel erg goed horen, want het is niet zo ver bij mij vandaan. Nou, dat bekoor is nu volledig vernietigd. En vanochtend werd uh, geschoten, ik denk, rond de ambtswoning van Bakbo. En tegelijkertijd ook in de militaire kazerne, maar dat is zo ver weg dat ik dat niet kon horen. Je kan het niet altijd zeggen waar het vandaan, waar het schiet precies opgericht is. Maar het is wel duidelijk dat de helikopters eerst heel goed kijken wat ze gaan beschieten voordat ze ook op actie overgaan. gaan. Waar zou Bakbo nu zijn? En daar allerlei geruchten over waar Bakbo zich schuilhoudt. houdt. Uh, een van die geruchten is een bunker in de presidentiële ambtswoning. En een ander gerucht is dat hij naar het buurland Ghana zou zijn vertrokken en daar ineens was opgedoken. Maar uh, ja, geen van die geruchten kunnen op dit moment bevestigd worden. De, het kamp van Batterij heeft uh, gezegd dat uh, Bakbo bereider zijn uh, zich over te geven... En, uh, gesprekken te beginnen. Maar ik denk dat dat eerder politieke propaganda is dan waarheid. Daarover dus veel onzekerheid. Intussen voor de mensen op straat. Want je moet ook je boodschappen doen, bij wijze van spreken. Maar als ik jou zo hoor, dan kan dat helemaal niet. Nee, nou gisterochtend uh, was wel even een oplossing voor veel mensen. Een aantal winkels, uh, kleine markten en zelfs een supermarkt ging open. Dat was soms uh, om een uur of acht tot een uur of elf. En in sommige wijken uh, ja, ging men dan ook massaal naar die supermarkt... om zo snel mogelijk nog wat dingen in te slaan. Een aantal buurtwinkeltjes gingen ook open. Dus mensen hebben zich er even uh, van voedsel voor kunnen voorzien. En in sommige wijken is nu wel de stroom uitgevallen. Ook bij mij. Maar ook. Dus we hopen dat dat snel weer uh, aangeslurder wordt. Maar uh, over het algemeen, met een beetje geluk... kunnen we nog wel een paar dagen tegenaan. Dankjewel, Paulien Baks in Abidjan. In Os, MSD Organon in Os, wordt definitief niet verkocht aan een ander farmaciebedrijf. Merck, het moederbedrijf van Organon, had eerder overnamegesprekken beëindigd... maar werd toen door de rechter weer gedwongen om dat te herzien. En nu heeft Merck voor de tweede keer laten weten niks te zien in verkoop. Organon zal nu worden gereorganiseerd, zoals Merck dat eerder al van plan was. Peter van der Meerschout van de Economie Redactie. Dat is een tegenslag voor het personeel van MSD en OS. Ja, er was echt nog wel hoop bij de Ondernemingsraad. Ook hoop bij de vakbonden. En bij de Raad van Commissarissen van het Nederlandse gedeelte MSD-OS. Um, Merck werd begin maart door de rechter gedwongen om financiële cijfers vrij te geven. over die onderhandelingen met die aanstaande koper. En uit die cijfers blijkt volgens de Advisory Board. en dat is dus die club van Ondernemingsraad, Vakbonden en Raad van Commissarissen. dat Merck het bod had moeten accepteren, of in ieder geval had moeten. Te dooronderhandelen, want dat was veel beter voor de onderzoeksafdeling in ons geweest. Nou, dat advies dat heeft um, die advisory board dus ook vorige week gegeven tegen uh, Merck. jongens in Amerika, ga weer onderhandelen met die koper. Maar Merck heeft staat op het standpunt, en dat stonden ze al eerder... Um, uh, verkoop aan die partij, dat zou eigenlijk veel meer geld kosten... dan dat ze iets zou uh, opleveren dan dus de afslanking of de sluiting. En vandaag laten ze eigenlijk weten dus uh, dat daarin niks is veranderd. Ze gaan niet nog eens een keertje met die partij om de tafel zitten. Ze hebben ook het laatste uh, zeggenschap erover. We doen het niet. Hoe moet dat nu verder? Nou ja, de Nederlandse MSD-directie in OS... die heeft in februari al een alternatief plan um, ontwikkeld. En daarvoor is inmiddels ook steun... Uh, gekregen bij uh, de Raad van Bestuur van Merck in Amerika. En dat plan B, dat houdt in dat een deel van de onderzoeksbanen... want daar gaat het eigenlijk om, dat is de kern ook van het hele conflict... dat een deel van die onderzoeksbanen behouden kan blijven bij MSD Organon. Zo... Uh, so maken dan nog wel, um, ze gaan geen nieuwe medicijnen meer ontwikkelen, dus de research die komt te vervallen. Maar de herontwikkeling of de doorontwikkeling van bestaande medicijnen voor nieuwe opkomende markten in Azië bijvoorbeeld, dat kan er wel doorgaan. Daarmee zouden er dan, laten we zeggen, zo'n 300 tot 325 banen van de duizend hoogwaardige onderzoeksbanen behouden kunnen blijven. Nou, nu moet dus uh, dat plan B verder worden uh, afgeschreven, moet verder worden beschreven. Dat gaat dan naar de ondernemersraad voor advies. En dat moet, als het goed is, deze week nog gebeuren. En zit daar nog een gaatje? Is dit een, een, een enorme tegenslag? Is dit weer helemaal terug bij af? Nou, Het is niet helemaal terug bij af, maar het is eigenlijk laten we zeggen de minste oplossing van, uh, uh, van alle oplossingen. Uh, definitieve sluiting was natuurlijk eenmaal rampzalig geweest, maar nu wordt nog een klein gedeelte van de hoogwaardige onderzoeksbanen uh, blijft behouden. Als het gaat om echt het ontwikkelen en het creatief bedenken van nieuwe medicijnen, dat verdwijnt. Dan is het over in ons. Peter van der Meerschout, dankjewel.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 Die stijging komt onder meer door de betere samenwerking met gemeenten en uitzendbureaus. En ook het economisch herstel speelde een belangrijke rol. De komende jaren moet de uitkeringsinstantie ongeveer 600 miljoen euro bezuinigen. En vorige maand werd al bekend dat daardoor bij het UWV 5000 tot 6000 banen verdwijnen. Die twee schoolmeisjes uit Maastricht, die drie dagen zoek waren in Parijs... waren van plan om weg te lopen. Dat hebben medeleerlingen verklaard na hun vermissing. En mede daarom ging de politie niet uit van een misdrijf. Maastrichtse VMBO-school was vorige week op schoolreis. En sinds vrijdagmiddag waren twee leerlingen van 16 en 17 spoorloos in Parijs. Gisteren meldden de meisjes zich bij de Franse politie. Ze zeiden dat ze geen geld meer hadden voor de terugreis... En vandaag of morgen mogen de twee leerlingen aan de Limburgse politie eens uitleggen... waarom ze vrijdagmiddag niet op de afgesproken plek in Parijs kwamen opdagen. De laatste onbekende soldaat op het militair ereveld Grebbeberg in Renen is geïdentificeerd. Het is de dienstplichtige Brummelhuis. Hij blijkt in mei 1940, kort na de Duitse inval, om het leven te zijn gekomen. En die man is geïdentificeerd met behulp van DNA-materiaal van nabestaanden. De oorlogsgravenstichting had om het onderzoek gevraagd en is blij met het resultaat. Ja, zeker. Dat is fantastisch nieuws dat uh, uiteindelijk een, een onbekende geïdentificeerd kan worden. En dat je dus het, uh, het slachtoffer zijn naam kan teruggeven en dat zijn graf kan worden ingericht met een uh, met een grafsteen met daarop zijn personalia. We vinden dat voor uh, nou ja, sowieso ook voor het slachtoffer, maar uiteraard voor de nabestaanden. Uh, ja, geweldige zaak. Brummelhuis vocht met zijn eenheid in de Grebbelinie... en naar nu blijkt werd hij al in 1940 in een naamloos graf begraven. Hij zal nu met militaire eer worden herbegraven... en er zijn nu geen naamloze graven meer op de Grebbenberg. Er zijn nog wel vier Nederlandse soldaten vermist die vochten in de Grebbelinie. Hun stoffelijke resten zijn nooit gevonden. De marechaussee heeft in oorschot drie militairen aangehouden. Ze worden verdacht van mishandeling en vrijheidsberoving van een vrouwelijke collega van 18. Details wil de Marichose niet geven, want het onderzoek loopt nog. Het slachtoffer deed zelf aangifte en ze zegt dat ze sinds september structureel werd lastiggevallen. De drie opgepakte militairen zitten in dezelfde eenheid als de vrouw. En de marechaussee sluit meer arrestaties niet uit. Sport. In de kwartfinale van de Champions League ontvangt internationale vanavond Schalke 04. En Wesley Sneijder van internationale kan dan zijn oude ploegmaatje Raoul... tegenwoordig bij Schalke 04 de hand schudden. Ze kwamen samen uit voor Real Madrid. En voor Inter is het een belangrijke wedstrijd... zeker nadat het afgelopen zaterdag met 3-0 verloor van AC Milan. Die nederlaag is volgens verslaggever Jong-Ruter keihard aangekomen. Ja, dreunen hè? Mokerslag. Het is de, de grootste wedstrijd van het jaar, de derby. En zeker ook gezien de stand uh, op de, van de ranglijst uh, had het niet mogen gebeuren. Inter had uh, over Milan heen kunnen gaan, stond er twee punten achter. Maar uh, na een hele goede serie plotseling deze nederlaag en uh, nu vijf punten achter Milan en inmiddels ook ingehaald door Napoli.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 Op die, uh, die wanprestatie van, uh, van even daarvoor. Daar komt bij. Denk ik denk dat Schalke een uh, prima ploeg is om tegen te spelen voor Inter. Dus wat dat betreft uh, kan het wel eens heel goed uitpakken. Maar ja, aan de andere kant, uh, Schalke is er niet uh, een tegenstander van het kaliber Real of Barcelona of Man United. En uh, onderschatting ligt misschien op de loer. En die andere kwartfinale vanavond gaat tussen Real Madrid en Tottenham Hotspur. En flitsen van beide kwartfinales zijn vanavond vanaf kwart voor negen te horen bij BNN. En vanaf tien uur langs de lijn op deze zender Radio 1. Het dopingproces tegen de Griekse atleten Kenteris en Tanu nadert zeven jaar na dato zijn ontknoping. De openbare aanklager in Athene acht beide sprinters schuldig aan mijnheid. Ze hadden op 12 augustus 2004, een dag voor de opening van de Olympische Spelen, een motorongeluk verzonnen. Waardoor ze een verplichte dopingcontrole misten. De affaire leidde tot een groot schandaal en hun uitsluiting van de Spelen. En de rechtszaak werd in de loop der jaren zeven keer uitgesteld. Maar zoals bezit, volgt later deze week het lang verwachte vonnis. 12 over 1, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De machtsstrijd in die voorkust is nog in volle gang. Rond het presidentieel paleis van de zittende president Bakbo wordt zwaar gevochten. En inwoners van Abidjan wagen zich nauwelijks op straat. De overname van het farmaciebedrijf MSD Organon in Os lijkt verkeken. Het Amerikaanse moederconcern Merck wil niet verder onderhandelen. En die twee schoolmeisjes uit Maastricht die drie dagen zoek waren in Parijs... waren al langer van plan om de hort op te gaan. Dat hebben medeleerlingen gezegd tegen de politie. Dit was het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met het vervolg van lunch. Wat krijg je als automobilist vandaag de dag nog voor 1 euro? Om Alsjeblieft. één ja. koffie. De dekseltjes zijn op, dus ik zou er niet mee gaan rijden. Bedroevend weinig.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. Lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, in de berichtgeving wordt steeds vaker gesproken over de stresstest. Ondanks nog in verband met de kerncentrales in Europa... is zo'n stresstest het nieuwe wondermiddel om ons allemaal gerust te stellen. Deel 2 van het radiodagboek van Jacques Vriens, die al zijn hele leven toneel speelt. En zo heeft hij ook zijn talent voor het schrijven ontdekt. Maar het duurde wel even voordat het allemaal goed ging. Als we Sneeuwitje gingen spelen, dan wilde Sneeuwitje niet gekust worden door de prins op het toneel. Dus dat, dat soort gedonder. En toen heb ik op een dag, inderdaad, ik was een jaar of acht, gewoon heel praktisch gedacht van, ik ga het gewoon opschrijven. Ik ga gewoon toneelstukken schrijven. Nou, half twee is stand.nl en daarna gaat het over het elektronisch patiëntendossier, het systeem waarmee zorgverleners medische gegevens veilig en betrouwbaar met elkaar kunnen delen. Er wordt al jaren over gesproken, het stond dus al heel lang op de politieke agenda. Maar vanmiddag vindt het na verwachting zijn waterloo in de Eerste Kamer, want kritiek is er ook altijd geweest. Immers, is de privacy bijvoorbeeld wel genoeg gewaarborgd, toch...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 Ja, het is zo'n woord dat geregeld opduikt in de media, de stresstest. We kennen hem voor banken, voor de landbouw en onlangs werd hij er weer bijgehaald... om te controleren of de Europese kerncentrales wel bestand zijn tegen rampen. De stresstest wordt te kust en te keur ingezet... en als je hem goed doorstaat, heeft iedereen weer het volste vertrouwen. Lunch vraagt zich dus af, is de stresstest het nieuwe wondermiddel? Ik praat erover met hoogleraar Corporate Finance, Nijrode. Hij is ook zelfstandig adviseur, Jaap Koelewijn. Goedemiddag. Goedemiddag. En Jan Kuiterbrauwer, de directeur van De Taalkliniek. Jan, welkom. Goedemiddag. Hallo. Meneer Koelewijn, we begin even met u. Wat is een stresstest precies? Dan hebben we dat in ieder geval gedefinieerd. Dat is dat je een aantal extreme omstandigheden formuleert. Bijvoorbeeld voor een financiële instelling, een hele sterke daling van aandelenkoers... of een hele sterke stijging van de rente. En dat je dan vervolgens kijkt of een financiële instelling dat overleeft. En, en wat is de waarde ervan van zo'n test? Beperkt, Want het gaat natuurlijk om welke veronderstellingen je in zo'n stresstest stopt van tevoren. Dat is één. En bovendien, je weet ook nooit als ik zeg dat nou, de rente zou kunnen stijgen of de aandelenkoers zou kunnen gaan dalen. Dan weet je ook nooit hoe, goed, hoe groot de relatie is tussen die beide factoren. Om, om bijvoorbeeld aan te geven toen ING begin dit jaar of eerst Fortis in 2008 in het probleem kwam. Toen raakte daardoor ook ING in het probleem. Dus je... Je probeert uh, altijd onafhankelijke gebeurtenissen te bepalen. Het probleem is dat onafhankelijke gebeurtenissen eigenlijk niet bestaan. Ze zijn vaak afhankelijk ja. van elkaar. En dat maakt het zo moeilijk om voorspellingen te doen. Dus die, de waarde van de stresstest is beperkt. De, de praktijk is weer barstiger dan, uh, dan dat je het van tevoren op papier uh, probeert in te schatten. Zeker. Ja. Ja. En als het over kerncentrales gaat, dan uh, ja, is, is test op papier natuurlijk mooi. Maar de echte test is als je uh, een vliegtuig echt in zo'n kerncentrale laat vliegen natuurlijk of een aardschok hebt op 8 van een 9,2 op de schaal van Richter, ja. ja. ja. En dan, dan zie je dat die kernstralen in Japan er wel tegen bestand was. Maar dat uh, eigenlijk de onverwachte neveneffecten... namelijk de tsunami, het onderlopen van allemaal gebouwen... dat dat het echte probleem werd. Ja. Ja. Kan, je, kan je zoiets nabootsen? Ja en nee. Je kunt, een stresstest dwingt je wel heel goed om na te denken... over de, de mogelijke rampen die ze zouden kunnen voordoen. Dat is heel zinvol. Alleen, dat hebben we bijvoorbeeld ook al 1998 gezien... toen een heel groot hedge long-term capital management, failliet ging. Uh, dat was, daar waren alle mogelijke scenario's voor doorgerekend... ook door Nobelprijswinnaars. Uh, en de kans dat er een ongeluk zou gebeuren was één keer in de tien miljoen jaar of iets dergelijks. Uh -huh. En toch, het fonds bestond er geen tien jaar en het gebeurde. En de ramp die zich voltrok was eigenlijk honderd uh, keer groter... dan ze in hun grootste angstdram hadden berekend. Dus, uh -huh. En dat kwam omdat er eigenlijk, op het moment dat het fout ging in de financiële wereld... allerlei dingen met elkaar bleken samen te houden. Dus problemen in Japan hingen weer samen met problemen in Duitsland... en problemen in Thailand verplaatst zich via Rusland naar Argentinië. En dat hadden ze van tevoren gewoon niet kunnen bedenken. Nee. Jan Kuitenbrouwer, het bekt wel lekker. Stresstest, een lekker woord. Ja. ja, zeker. En dat zal ook de populariteit wel uh, verklaren. Maar het is natuurlijk eigenlijk een, een schaamlab voor kortzichtigheid... He, want uh, de term stresstest komt uit de mechanica, he, de natuurkunde. En dat is dus een manier om de, de sterkte van bepaalde materialen te testen. Beton, staal, noem maar iets. He, die zet je dan onder druk. Stress betekent belasting, he, druk. En op een gegeven moment breken ze. En dan weet je, uh, oké, okay, dit, dit stuk staal kan zoveel krachten weerstaan. Daar ligt het kritieke punt. Daar ligt het kritieke punt. Maar ja. de stresstest is dus... Uh, uh, als je iets aan een stresstest onderwerpt, vernietig je het. Um, en dan ga je vervolgens op die conclusies ga je materialen baseren... waarvan je weet, die blijven dan binnen die grens. Um, en dat is nou net het verschil met de, stress de moderne stresstest van vandaag. Daarbij, je vernietigt een bank niet. Nee, je rekent een beetje uit van tevoren uh, wat er zou kunnen gebeuren. Uh, je, je blaast een kernreactor uh, niet op... Nee, je gaat berekenen wat er zou kunnen gebeuren bij X, Y, Z enzovoort. Mm -hmm. En uh, de andere spreker had het net ook al over onverwachte effecten. Nou, een tsunami is natuurlijk in wezen geen onverwacht neveneffect... van een uh, aardbeving, nee... Dit, die horen bij elkaar. Alleen er is ooit gekozen voor een, een tolerantie van, ik meen golven van 12 meter en het werden golven van 18 meter, ja. of zoiets. Weet je wel. Maar eigenlijk zeg je dus het woord dekte de lading niet helemaal. Nee, het woord is heel erg, het is echt een misleidend woord en het is een woord, het is eigenlijk een quick fix voor een, een, een schijnoplossing voor een veel wezenlijker probleem. Namelijk dat mensen niet uh, uh, over de lange termijn nadenken. Want als je het dus reduceert tot wat het werkelijk is... bij een kerncentrale of bij een bank... of bij een landbouwconcept, uh, want daar had je mm -hmm. het ook even over... Ja. dan ben je eigenlijk alleen maar met modellen in de weer. Oftewel, dan ben je eigenlijk een worst case scenario aan het bedenken. En dat is natuurlijk iets wat iedereen altijd moet doen... als hij uh, uh, iets onderneemt. He, dus juist het uh, je ogen sluiten voor de langere termijn leidt tot dit soort uh, uh, rampen. En dan ga je zeggen, nou gaan we, dus nu, uh, gaan we, gaan we dat oplossen... en daar hebben we een wondermiddel voor, dat heet stresstest. Stress ja. Terwijl het dus in, we in, we in wezen geen echte stresstest is. Meneer Koelenwijn, het is dus eigenlijk ja. om ons leken... Uh, een beetje gerust te stellen van, nou, als we goed door die test komen... dan is er niks aan de hand, gaat u maar weer rustig slapen. U stelt het wat extreem, maar in de kern heeft het wel gelijk. Um, ook de eerste stresstest bij banken in de Europese gemeenschap... van een jaar geleden ongeveer, daar zag je van tevoren... Al dat de parameters in werden gestopt, bijvoorbeeld daling van de huizenprijzen... ...stijging van de rente, oplopen werkloosheid... ...waarvan ieder, alle economen zeiden van nou, je maakt het examen wel heel erg gemakkelijk. Hè? Het is van, loopt maar deze langs, langs deze rechterlijn, nu heeft u rijbewijs gekregen. Dat doorzien financiële markten overigens wel. Dus laten we heel, heel eerlijk zijn... De toezichthouders mogen we wel een stresstest uitrekenen, allemaal geweldig. Maar uiteindelijk bepaalt natuurlijk de financiële markt zelf wel wat het risico is van een bepaalde financiële instelling. Dan zie je dat financiële markten vaak veel realistischer en helaas ook veel negatiever zijn dan de toezichthouders. Nou, met andere woorden, je loopt, je gaat eigenlijk wel bewust risico's lopen. Bijvoorbeeld met de introductie van nieuwe financiële producten... die zich in de praktijk nog niet echt hebben bewezen. Dus maar... je gaat een vliegtuig bouwen van aluminium... waarvan je eigenlijk niet precies weet hoe sterk het is. Daar komt het eigenlijk op neer. Het is dus eigenlijk nou ja, een soort schijnzekerheid inbouwen. En, en dat is wat politici op een of andere manier graag willen. Want die grijpen onmiddellijk naar die stresstest, lijkt het, hè, als er iets is. Ja, ik vond het vergelijking die Jan Kuitenbrouw maakte over de... Waartoe de oorspronkelijke stresstest is bedoeld van wij bouwen een brug en we willen zeker weten dat hij bij die belasting het houdt. En we, en, dus je gaat een stresstest gebruiken om de vereiste kracht van iets te bepalen. Wat we nu doen is het precies omdraaien. We weten dat banken een bepaalde schok kunnen hebben en we richten de test zo in dat de bank het <lacht> ja. overleven. We laten dus even een kleine vrachtauto over die brug rijden. We ja. weten dat als er een echte vrachtauto, dan dondert je in elkaar. En financiële markten hebben natuurlijk deksels goed in de gaten... dat in plaats van de feitelijke 80 ton en 60 ton over die brug gaat... en die trekken, om het even goed Nederlands te zeggen, een lange neus tegen die stresstest. Dat is dus puur een rituele dans. We zagen het ook een tijdje geleden in Ierland. Toen zei de minister van Financiën in afloop van de stresstest... Er is 24 miljard euro nodig. Nou, dat hadden de financiële markten van tevoren ook al uitgerekend, Dus dat was een no-brainer. Mm. Ja. Ja. Dus, dus, het, dus het is een de... soort ritueel eigenlijk. Ja. Het is een soort bezweringsritueel. Maar gaan we er nog lang ja. mee door, denk jij? Nou ja, het is, als je ziet dat het woord aanslaat. En dat komt omdat het dus behoefte is aan een soort bezwering van onverwachte rampen, Want we worden nog steeds, met al onze kennis en, en, en, en, en wetenschappelijke uh, vermogens... worden we nog steeds verrast ja. door dingen. Door natuurrampen, door omvallende banken, zoals het dan heet. Eh, dat is ook zo grappig, bij een, banken die vallen dus om. Daar zit datzelfde in, van ja, het is eigenlijk een soort natuurschok. Het is eigenlijk een soort aardschok. En daardoor is, dat, dat is die bank aan het wankelen geraakt. Alsof het niet is veroorzaakt door de mensen die op de boze verdieping... het beleid van die bank maken, ja. weet je wel. Dus uh, we, we willen... Die, die, die, die, die uh, overrompelende uh, uh, drama's en catastrofes, en, en, en die, uh, die willen we op een of andere manier onder controle krijgen. En de enige manier om ze onder controle te krijgen, en ik denk dat dat ook wel een beetje de conclusie was na de financiële uh, crisis, is veel behoudender zijn hmm. eigenlijk. En is veel voorzichtiger. En veel meer nadenken. Dus veel eerder veronderstellen dat het fout zou hmm. kunnen gaan. Is het een woord dat het woord van 2011 zou kunnen zijn? Ik nou, <laughs> nou, het is nog vroeg. Dus als deze trend doorzet, dan is het in ieder geval voor mij wel ja. een top-10 kandidaat aan maar, het einde van het jaar. Maar meneer ja, Koelewey, ja. dan kom ik nog even bij u. Wat, wat zou ja. het volgend onderwerp kunnen zijn waar we een stress, stresstest op loslaten? Nou, ja, we kunnen natuurlijk voor alles, alles bedenken. Ik wil nog even uh, terug naar wat Jan Kuitenbrouwer zei over van het is een bezwingingsformule... Eigenlijk zou je een echte stresstest moeten doen in de zin dat je een realistisch rampscenario bedenkt en dat je dan vaststelt hoeveel extra geld er nodig is om de bank overeind te houden. Maar dat nieuws willen we voorlopig nog even niet weten. De toezichthouder gebruiken die stresstest natuurlijk ook als een drukmiddel op de bank en de politiek om, om toch inderdaad die vereiste mate van meer behoudendheid, waar Jan Kuitenbrouw het over had, om die af te dwingen. Want inderdaad. Dat is dus de enige oplossing. Maar ja, het vervelende is, trek weer de vergelijking met die brug... een hele goede brug waar je niet doorheen zakt... is duurder dan ja, een precies. eenvoudige brug. Dat zag je bij... Sorry. Ja, ik en bij. en wat, je dus, wat, je dus, wat we nu dus aan het doen zijn... is we weten dat de banken eigenlijk te, te laag gecapitaliseerd zijn. Een aantal. Daar willen we de boodschap aan brengen... van jullie moeten daar wat aan doen. Andere woorden, uh, verleen minder kredieten... vraag een hogere risicopremie... en wees, uh, wees voorzichtiger... Dat is geen leuk nieuws, want dat ons, remt onze economische groei. Dus wat we proberen te doen, is, is die banken wel onder druk te zetten dat ze wat moeten doen. Maar ook weer niet te hard, want anders uh, gooi je het kind met het badwater weg. Maar uiteindelijk weten we allemaal dat de banken de komende vijf à tien jaar... Gedwongen zullen zijn fors hogere kapitaalsbuffers op te bouwen. Zodat ze tegen de echte stresstest stress kunnen. En dat is namelijk de werkelijkheid. Ja. Nou, goed, je dus uh, zag het in. Uh, sorry, als ik nog even. Uh. Ik zit ineens te denken aan New Orleans, Katrina. Uh, er was natuurlijk geen enkele uh, waterbouwkundige ingenieur. die ervan overtuigd was. dat die dijken dat konden houden. Maar ze willen dat geld gewoon niet uitgeven. Nee. Nee. Nee. Geld voor Nederland toch eigenlijk ook? Nou, wij, wij zijn wat dat betreft een stuk uh, consequenter. want wij uh, investeren echt. En wij uh. maken ook enorme fondsen vrij. voor die delta werken, maar nee, dat willen de Amerikanen niet. Zeker, nee, maar goed, dat is tot een bepaald punt, is dat, is dat uh, opgehoogd, zeg maar. Maar goed, als, als die golven straks Tuurlijk, nog hoger dan, altijd, dat, ja, dan ja, zijn ja. we ook de klos. Ja. Uh, mag ik u allebei bedanken voor uh, het meepraten over de stress Jaap Koelewijn uh, ja. van uh, Nijrode, ook uh, zelfstandig adviseur, en Jan Kuiterbrauwer, de directeur van de taalkliniek. Ja, de vraag was dus eigenlijk uh, uh, is de stresstest het nieuwe wondermiddel? Nou, uh, in ieder geval is die heel populair, maar geen wondermiddel. Meet en brengt gevaren in kaart, maar los ze niet op. Uh, maar... Wie weet wordt het wel het woord van 2011. Wie zal het zeggen? Het Radio Dagboek. Deze week met Jacques Vriens, kinderboekenschrijver, toneelspeler. En het is deze week Jacques Vriens Week. Omdat Jacques Vriens 35 jaar in het vak zit en ook nog eens een keer 65 is geworden... is het vanaf morgen dus Jacques Vriens Week... Dat wordt gevierd in de boekhandel, maar ook vooral in het theater... want Vriend speelt extra voorstellingen van zijn programma Hoe Verzint Hij Het Toch Allemaal? Het is een voorstelling waarin de kinderboekenschrijver over zijn eigen leven vertelt. Gistermiddag speelde hij die voorstelling ook voor schoolkinderen in Culemborg. We staan hier nu, uh, ik sta hier nu achter het toneel. Bij de, zeg maar de, de, de toneeluitgang. En hierachter hoor ik al kinderen langskomen. En dan begint het altijd een beetje te kriebelen bij mij. Dat wordt wel... Uh, ja. Maar goed, ik... Uh, ik hoop dat ze goed zijn voorbereid en dan wordt het een leuke voorstelling. En ik ben heel benieuwd straks ook naar het begin van de voorstelling. Want de ervaring is dat als je in een schouwburg speelt, familievoorstelling... het licht gaat uit en wordt het stil. En bij schoolvoorstellingen, als het licht uitgaat, gaan alle kinderen juichen. Ik weet dat ik vroeger ook als vijf vroeger in het parochiehuis dan draaide de broeder film... en zodra het licht uitging begon de hele zaal te loeien en te juichen... Dus, uh, en dan weet ik, als dat gebeurt, dan weet ik dat ze nog niet zoveel gewend zijn. Dat, uh, dat gaan we dus straks meemaken. Zo, dit ben ik. Dat is de kleine Sjaki Vriends toen hij nog op de kleuterschool zat. Maar ik, ik wilde helemaal niet naar de kleuterschool. Want volgens mij hadden ze op de kleuterschool hadden ze hele enge juffen. Ja! Ja, ja hè? Ja. ja, dat wist ik. Dat, dat wist ik. Want uh, mijn broertje, die, die zo. Nou, ik, ik geloof dat ik één keer in een voorstelling gewoon gestopt ben. en gewoon gezegd heb: jongens, ja, ik sta hier mijn best te doen op het toneel. En uh, ik ben. Nou, daar moet ik echt mijn aandacht ook bij houden. om dat zo goed mogelijk te doen voor jullie. Maar als dan de kinderen aan zitten donderjagen in de zaal. Ja, dan dan leidt dat mij enorm af. Uh, en daar heb ik gewoon last van. Dat vind ik gewoon heel vervelend dat ik last van jullie heb. Dus doe me nou een plezier. En, uh, of, of ga weg als je het niet leuk vindt. Uh, je spreekt dan soms kinderen heel persoonlijk aan. Maar ik probeer altijd wel het, het uh, bij mezelf te houden. Zo van, nou jongens, ik heb last van jullie. Hè? Want die kinderen, die hebben geen last van mij. Ik bedoel, Die willen gewoon uh, gezellig kletsen of uh, grappen uithalen of zo. Dus dan probeer ik dan wel uh, uh, te zeggen dat het mijn probleem is... en niet hun probleem. Hij moet later mijn boeken gaan schrijven. Nou, dat ben ik ook gaan doen. En ik ben natuurlijk ook boeken gaan schrijven over kinderen in een hotel. Nou, ik speel eigenlijk al mijn hele leven toneel. Uh, mijn ouders hadden een hotel en dan hadden we een toneelzaaltje... en nou, daar voerden we dan stukjes op met de kinderen uit de buurt... maar dat werd meestal een zootje... Uh, dan hadden we al rol, uh, ruzie over de rolverdeling. Uh, of uh, als we Sneeuwitje gingen spelen... dan wilde Sneeuwitje niet gekust worden door de prins op het toneel. Dus dat, dat soort gedonder. Toen heb ik op een dag, inderdaad, ik was een jaar of acht... gewoon heel praktisch gedacht van, ik ga het gewoon opschrijven. We gaan, ik ga gewoon toneelstukken schrijven. En dat was ook een, echt een ontdekking, dat ik dat kon. Dat het lukte, dat we ook dan echt een tekst hadden die we speelden. En zo heb ik ook ontdekt dat ik schrijven heel leuk vond... Maar dat toneelspelen heb ik dus van jongs af aan gedaan. Dus dat ben ik altijd blijven doen. En toen ik stopte in het onderwijs als directeur... Eh, eigenlijk vond ik het onderwijs nog steeds heel leuk. Maar eh, die school werd alles maar groter en groter en groter. En ik zag steeds minder kinderen. Ik werd een soort manier in een kamertje. En dat, ik dacht, ja, dat, dat is toch niet wat, waar mijn hart echt ligt heb ik na nou heel lang wikken en wegen besloten om echt fulltime te gaan schrijven. En toen dacht ik, ja, wacht even, maar dan wil ik eigenlijk ook wel wat in theater gaan doen. Als, ook gewoon voor mezelf. Om, hè, dus ik vind het heerlijk om te kunnen denken, oh, nu heb ik een hele week dat ik lekker kan doorwerken aan een boek. Maar als ik dan weet dat ik die zondag daarna weer in het theater sta, vind ik dat ook heerlijk. Dus echt een welkome afwisseling. Hallo! Ik ben prinses Nicolina En ik heb de hoofdrol... Vandaag. Ja, en ik ga wandelen in het bos samen met mijn vader. Ja. Maar ik ben... ja, laten we eerlijk zijn. Het toneel is natuurlijk ook een beetje ijdelheid. Dat je het gewoon leuk vindt om in zo'n zaal te staan. en, en voor een, een volle zaal te spelen. en al die aandacht te krijgen. Zeg maar je kunstje te doen en te laten zien dat je het goed kunt. Dat is het ook natuurlijk. Jacques Vriend is zijn radiodagboek gemaakt door Anne van der Veen. Zometeen stand.nl, de stelling. Het EPD, het elektronisch patiëntendossier, is nog steeds het beste systeem om patiëntengegevens uit te wisselen. We zijn benieuwd naar u eens of oneens. Nu eerst Mark Visser. Radio 1. Het NOS-journaal. In die voorkust proberen aanhangers van Wattara nog altijd het presidentieel paleis in te nemen. En daarbij is opnieuw geschoten. Er komen veel tegenstrijdige berichten uit die voorkust. Zo beweren aanhangers van Wattara dat ze het in het paleis zijn. Maar woordvoerders van president Bakbo ontkennen dat. De kans dat het farmaceutische MSD Organon in Os wordt overgenomen lijkt verkeken. Het Amerikaanse moederconcern Merck gaat niet verder onderhandelen. Vorige maand bepaalde de rechter dat Merck een bod van een onbekende overnamekandidaat voor advies moest voorleggen aan de Raad van Commissarissen, de Ondernemingsraad en de Vakbonden. Merck zegt nu dat het is gebeurd, maar dat het niets met het advies kan. Het kabinet vindt dat elf Nederlandse erfgoederen een plaats verdienen op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De eerste drie worden de komende jaren voorgedragen. Dat zijn de Van in Rotterdam, het Tijlersgebouw in Haarlem en het plantagesysteem West Curaçao. En buitenlandcorrespondent Paul Snyder vertrekt bij de NOS en begint voor zichzelf. Snyder heeft 28 jaar voor de NOS gewerkt. Eerst als politiek verslaggever op de Haagse redactie van het journaal. later onder meer als correspondent in de Verenigde Staten voor de NOS. En het televisieprogramma Nova. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. AWB Verkeersinformatie met een file na een ongeluk op de A20 vanuit hoek van Holland naar Gouda. Bij knopen Terberrechtse Plein 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van der Berg.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 Moet het EPD, het elektronisch patiëntendossier, nu voor eens en altijd van tafel? Want het lijkt er dus op dat de Eerste Kamer het gaat wegstemmen. Of moet er ook na de waarschijnlijke afwijzing door die Eerste Kamer door worden gegaan met het dossier? Vandaar onze stelling. Het EPD is nog steeds het beste systeem om patiëntengegevens uit te wisselen. Ik ga erover praten met Atje Kuiken, Tweede Kamerlid van de Partij van de Arbeid. Goedemiddag. Goedemiddag. We beginnen altijd met drie keuzes. Mag ik alleen maar ja of nee op zeggen? Hier komen ze. Um, goede zorg gaat boven privacy. Gaat altijd hand in hand, net zoals veiligheid en privacy. Uh, alleen ja of nee, hè, zei ik, toch? Dus ik zeg nee. Iets dat 300 miljoen heeft gekost, moet je wel invoeren? Dat is nee. De Eerste Kamer bewijst hiermee opnieuw zijn waarde. Ja. Goed, um, zometeen uh, meer. Um, ik zeg nog een keer tegen onze luisteraars dat ze mogen reageren op die stelling. Dus het EPD is nog steeds het beste systeem om patiëntengegevens uit te wisselen. Als u daarmee eens bent of oneens, dan mag u dat sms'en naar 7070, kost 50 cent. U mag gratis bellen, het nummer is 0800-1101. Stem op onze website, is ook een mogelijkheid, www.stand.nl en twitteren naar atstan.nl. Het EPD is nog steeds het beste systeem om patiëntengegevens uit te wisselen. Zegt u dan eens of oneens, mevrouw Kuiken? Dan zeg ik eens. En waarom? Uh, heb ik laat ik twee argumenten noemen. Een inhoudelijk argument dat ik het belangrijk vind... dat als jij als Rotterdammer en je bent hartpatiënt... en dan gebeurt je iets in Groningen... en je bent toevallig allergisch voor iets... dat een arts dat meteen kan zien in het systeem... dat hij erop in kan loggen en dat hij dat weet. Dat is nu niet zo? Dat is nu niet zo. En bovendien, we werken en wonen vaak ook allemaal op verschillende plekken... dus het kan al heel snel dichtbij komen. En bovendien is het een illusie om te denken... dat er nu niet systemen zijn. Sterker nog, ongeveer alle regio's... hebben nu een regionaal elektronisch patiëntendossier. Uh, waar al uh, uh, onderling informatie uitgewisseld wordt. Um, um, uh, en waar dus allerlei gegevens staan van u en ik. Maar waar we van ondertussen niet weten hoe ze beveiligd zijn. Welke informatie daar precies in gedeeld wordt. Uh, en ook uh, de wetten is daar niet op afgestemd. Omdat we die simpelweg nog niet hebben. Nee, Maar goed, dus laten we zeggen, ik, ik woon dan in Utrecht. En ik ga uh, fietsen in Westbroek. En ik word daar aangereden. Dan is er niks aan de hand, want het is in dezelfde regio. Klopt. Maar, maar als dat in Groningen gebeurt, dan heb ik een probleem. Klopt. Ja. Meer moeilijker kan het maken, dat is het. Uh, en regionaal wordt er dus inderdaad uh, samengewerkt. Uh, uh, maar critici zeggen ook dat die, juist die systemen zo lek zijn als een mandje. Dus ondanks dat de Eerste Kamer nu zegt... ja, we stoppen hiermee met een landelijke EPD... kan de discussie niet stoppen... omdat we simpelweg al regionale elektronische patiëntendossiers mm. hebben. Dat, dat is ook wat de minister toch zegt? En waar we nu eigenlijk niets voor hebben geregeld. De minister zegt ook, hè, we gaan op regionaal niveau gewoon door. Uh, nou ja, dat, dat is gewoon al een feit. Alleen we moeten nu wel gaan nadenken... hoe zorgen we ervoor dat die systemen die nu niet goed werken... dat we die wel uh, op maat krijgen. Dat die goed beveiligd zijn. Dat mensen weten welke gegevens staan er voor mij in. En hoe gaan we hier met z'n allen mee om. En, uh, dus, uh, en dat is ook wel wat de Eerste Kamer zegt... Uh, dus links- of rechts- is het dossier niet weg. En sterker nog, moet de discussie weer nu opnieuw gestart worden... over hoe we hier wel mee omgaan. Laten we toch even wat van die bezwaren langslopen. Want die zijn er wel degelijk. Uh, het nut is niet bewezen, zeggen bijvoorbeeld SP en VVD. Zij zeggen, het nut is niet bewezen, maar dan zeg ik... Van, ja, hoe zorgen je ervoor dat je als Rotterdamse uh, in Groningen terechtkomt... dat je dan ook uh, je veiligheid goed op orde is. Want daar doe je ten slotte voor. En daar heb ik ook nog geen antwoord op gekregen. Wetenschappelijke voor het regeringsbeleid... Uh, die, uh, die zeggen van uh, de doelen van dat EPD zijn veel te abstract. Nou ja, voor voor mij geldt één doel, en dat is de veiligheid van uh, patiënten te vergroten. En ook de patiëntenverenigingen onder andere wil ook graag dit systeem. Want met name mensen die chronisch ziek zijn... denk aan mensen met benauwdheidsklachten of hartfalen... Uh, hebben heel erg baat bij dit systeem... omdat ze gewoon overal in Nederland de garantie willen hebben. Dat uh, met uh, een druk op de knop, uiteraard met allerlei toegangssystemen... een arts kan zien wat er met uh, die patiënt aan de hand is. De voorstanders zeggen dan altijd, er wordt altijd onmiddellijk... Hè? voorstanders en tegenstanders die met uh, cijfers gaan schermen... 1600 mensenlevens zou je hiermee kunnen redden. Terwijl de tegenstanders zeggen... ja, het kan juist ook allerlei medische missers in de hand uh, werken. Uh, omdat bijvoorbeeld er geen standaard is afgesproken... voor de registratie van gegevens. Nou, standaarden kun je afspreken. Maar mag ik een voorbeeld geven? Ik heb afgelopen vrijdag meegelopen uh, in een ziekenhuis. En dan gaat het dus zo dat ze visite gaan lopen. Dan moeten ze uit het systeem op papier schrijven... Uh, wat de status is van zo'n persoon... welke medicijnen die krijgt. En dat moet vervolgens weer handmatig in dat systeem weer verwerkt worden. Doordat je een elektronisch systeem hebt, voorkom je dus juist heel veel fouten. Want waar veel geschreven moet worden en overgeschreven, gaan juist medische missies ontstaan. En 1600 mensen, is dat nou veel of weinig? Nou, bedenk dat dat ongeveer evenveel, of juist dubbel, twee keer zoveel mensen zijn als nu in het verkeer overlijden, denk ik dat het toch zeer de moeite waard is... om ervoor te zorgen dat je medische missies juist door een goede registratie uh, helpt ja. voorkomen. Ja. Maar toch, hè, de, de betrouwbaarheid van het systeem... en dan kom je ook al gauw op het punt van de privacy. Uh, hè, want wie kan erbij en, en wat kan diegene dan met die gegevens? Dat, dat blijven toch vragen die, ja, die op zijn minst vaag beantwoord worden. Dat, dat is natuurlijk altijd, uh, het is ook een beetje onzeker. Dat is ook altijd logisch als het een nieuw systeem is. Maar het was de bedoeling dat je alleen met een pas, dus alleen als zorgverlener, dus als arts, uh, in zo'n systeem uh, zou kunnen. En dan zeggen anderen, maar jij hebt dan één systeem, dus als je erin zit, zit je meteen overal in. Nou, zo werkt het niet helemaal. Maar bovendien, de huidige systemen die we hebben, zijn niet veilig. Dus als een hacker echt in het systeem wil, dan kost het hem nu minder moeite om de regionale uh, systemen in te duiken... dan met het landelijk systeem het geval zal zijn. Hmm. En, en hoe lang wordt dan bijvoorbeeld de waarde wat, wat daar over mij staat? Uh, daar heb je zelf controle op. Dus als jij als patiënt aangeeft... deze gegevens wil ik hier niet in of juist wel... Uh, kun je daar ook uh, in uh, voorzien. En dat was ook de reden waarom de patiëntenorganisaties zo enthousiast waren... Zeg ik tussen haakjes enthousiast, want het moet gewoon gaan werken natuurlijk. Omdat zij dan ook meer regie zagen voor de patiënt zelf om controle op de eigen gegevens. Ook als er misbruik werd van gemaakt van gegevens. Bijvoorbeeld dat een, een, een andere arts in je systeem kijkt... terwijl dat helemaal niet de bedoeling is dat je dat ook kon zien. En er waren zelfs plannen om bijvoorbeeld dat je kon aanmelden... dat je zelfs een sms'je zou krijgen op het moment dat jouw gegevens gecontroleerd waren. Ja, maar je kunt er ook zelf uh, laten we zeggen, op inloggen. Dat was echt de bedoeling? Dat patiënt. was echt de bedoeling. Dus dat ja. je echt controle hebt op wat staat er in mijn ja. dossier. Uh, wat uh, vind ik dat er niet in moet staan? Wie heeft de toegang en wie mag de toegang hebben? En ook uh, misbruik daarvan kon je als patiënt zelf uh, controleren. Ja. Nou, um, uh, kom straks, uh, volgens, volgens mij op het moment dat wij er nu over praten... Is het, uh, wordt het zometeen behandeld in de Eerste Kamer. Ook uw eigen PvdA-senatoren daar, die zien te veel risico's. Dat klopt. Nou, En dat moeten we natuurlijk respecteren. Zij hebben met name gekeken van uh, wat doet het systeem... welk doel dient het en, en werkt het voldoende... en is de privacy genoeg gewaarborgd. Zij zijn de, de conclusie gekomen van niet. Nou, Dat is hoe we het in Nederland geregeld hebben. Wij maken wetten, de Eerste Kamer controleert... en dat hebben ze nu ook gedaan. Ja, en dan zijn we 14 jaar bezig geweest dus. En ja. het eind van het verhaal is dat het niet doorgaat. Nou ja, dat is dus jammer dat uh, de ministers achtereenvolgens volgens niet in staat zijn geweest... om de, uh, de Eerste Kamer voldoende voldoende van overtuigen dat dit een, een goed instrument uh, is... Uh, maar goed, gelijktijdig realiseert de Eerste Kamer zich ook wel... dat daarmee de discussie niet af is. Omdat ik al, zoals ik al zei, mm -hmm. uh, die regionale systemen er nog steeds zijn. Die, dus die niet die, voldoende die... Uh, gewaarborgd zijn. En waar de patiënt geen enkele controle op heeft. Dus die 300 miljoen euro die er nu in gepompt is... die is niet, uh, die is niet vervlogen, zeg maar. Uh, nou ja, ik, ik, de opdracht denk ik nu aan de minister is om te gaan kijken... Uh, wat er nu al wel in gang is gezet. En uh, hoe je dat kunt borgen en verbeteren. Uh, zodat het in ieder geval nog enige nut heeft gehad, inderdaad. De SP pleit zelfs voor een Parlementair onderzoek, uh, 40 jaar geduurd inderdaad, 300 miljoen euro erin ge in gepompt. Bent u daarvoor? Uh, nou, het is helemaal niet verkeerd als we als Kamer daar, uh, daartoe de opdracht uh, geven. Maar ik wil hem wel samen laten gaan, ook met de vraag hoe nu verder. Want alleen met terugkijken uh, vind ik wat dat betreft uh, te beperkt. En dan zetten we onszelf onnodig op achterstand. Ja. En, en hoe nu verder dan? Want u wilt zich er blijkbaar niet bij neerleggen dat het is mislukt. Nou ja, de minister, zoals de Eerste Kamer ook al zegt, de regionale systemen zijn, we, zijn er, zijn we niet op tegen. Dus de minister zal nu met een visie moeten komen hoe zij nu verder gaat op dit dossier. En dan zijn wij als Tweede Kamer weer als eerste aanzet. Ja, ik wil u nog even wat reacties voorleggen van mensen die al gereageerd hebben. Hier op Twitter zegt Bjorn Tempelman, waarom geen referendum over deze zaak? Het gaat ons allemaal aan. Laat het volk maar kiezen. Privacy of goede zorg? Nou ja, het, is een, uh, het kan een uh, suggestie zijn. Um, gelijktijdig is het, natuurlijk gaat het natuurlijk ook over hele technische uh, zaken. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom het nu in de Eerste Kamer is gestrand. Omdat je helemaal goed zicht moet hebben in de techniek en hoe het precies werkt. En of het voldoende uh, privacy uh, is. Het is dus niet makkelijk vind... om het in één vraag nee, te vervatten dus voor Nee, dat, dat is precies wat ik bedoel. En ik vind ook dat dat dus daarom met name als eerste een zaak is voor de politiek. Ja. En op ons forum zegt iemand, uh, want het, het was zo dat je je, moest je ervoor moest aanmelden. Hè? Of dus je kreeg een brief uh, waardoor je kon uitschrijven voor het EPD. Dus je was eigenlijk automatisch aangemeld. En iemand op ons forum zegt, ja, het zou andersom uh, hebben gemoeten. De mensen die uh, mee willen doen, die schrijven zich maar in. In plaats van dat mensen zich uit moeten schrijven. Klopt, maar dat, ook dat heeft de minister als uh, laatste handreiking... ook aan de Eerste Kamer gedaan om uh, de Eerste Kamer over de streep te trekken dat het systeem dus inderdaad omgedraaid werd... dat je je actief aanmeldt in plaats van uh, dat je automatisch instaat. Maar dat was voor de Eerste Kamer niet voldoende. Nee. Goed, nou, um, wie weet... onze redactie houdt een uh, angstvallig de zaak in de gaten... wat er gebeurt in de Eerste Kamer. Dus wie weet komen we daar zo nog wel even op terug... wat er, wat er uiteindelijk echt besloten is. Laten we in ieder geval gaan luisteren naar onze uh, uh, uh, luisteraars... die reageren op de stelling... het EPD is nog steeds het beste systeem... om patiëntengegevens uit te wisselen. En dan neem ik graag zometeen met u die reacties nog even door. 52% voorlopig eens, 48 procent oneens en er is door bijna duizend mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Hallo, ik ben Paul Pilgram uit IJsselstein. Ik ben Parkinson patiënt en ik heb er reuze belang bij dat alle medische uh, voorzieningen uh, van elkaar goed weten hoe het met mij gaat. En ik vind het dus een groot schandaal dat uh, de politiek uh, de, de, deze nuttige uh, instrumenten uh, buitenspel zet. En dat hele privacyverhaal, uh, u zegt van dat valt allemaal wel mee. Dat, dat vind ik puur angsthazerij. Vind ik ook, uh, kijk, waar je dan druk moet maken is bijvoorbeeld om, uh, om, om de banken... die elektronisch bankieren door ons neus hebben geboord. Ja. Daar, daar laten mensen zich daar meer druk om maken. En uh, als je dan vindt dat je privacy uh, beschermd moet worden... schrijf je dan niet in of schrijf je uit. Ja. En laat ver anderen uh, de mogelijkheid open om die uh, systemen te gebruiken. U zegt volmondig eens op onze stelling. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Anneke Drok uit Ronsen. Ik ben tegen de stelling. En waarom? En waarom? Ik ben bang dat er een, een cijfertje verwisseld wordt... en dat heel iemand anders dan met mijn uh, EPD aan de gang gaat. En ik andersom. Dat is me overkomen met een SOFI-nummer. Het is één typfoutje geweest, 2,5 jaar geleden. En nog steeds heeft de belasting dat niet rechtgebreid. Ja, u, u bent in het algemeen bang uh, zeg maar voor de overheid die ons in de nek heigt. Nou ja, nee, dat valt wel mee. Maar als je merkt dat er één typfout is gebeurd met een SOFI-nummer en je meldt dat eventjes bij een kantoor, dan verwacht je dat dat klaar is. Ja, en nu zit er maar nog als een stuk mee. Na 2,5 jaar dat de boel nog niet rechtgebreid ja. is en ik maar moet bewijzen dat iemand anders een fout heeft gemaakt, dan raak ik bang voor zo'n grootschalig ja. uh, nummergeval. Het gaat dus inderdaad over de betrouwbaarheid van het systeem. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, het aanvragen uit Lekkerkerk. Zeg hem maar. Uh, het is een prima systeem, alleen het op de verkeerde manier gebruikt. Want? Want uh, een EPD is prima te beheren door een patiënt zelf. Er zijn er genoeg uh, media om je gegevens om op te slaan. Die kun je bij je dragen, dan is de patiënt zelf verantwoordelijk voor zijn gegevens. En alle argumenten van voor, die, uh, die zijn best wel mooi. Maar um, ik kan een heleboel argumenten tegen verzinnen. Ik bedoel, er wordt gesproken over 1600 slachtoffers... Uh, zeg maar omdat er geen gegevens zijn. Ik denk dat je het getal, zeg maar, ook, uh, zeg maar, ik, ik het kan opvoeren van, uh, zeg maar, dat door het EPD, dus ja, slachtoffers gevallen zijn, mm. bijvoorbeeld een patiënt komt op de spoedeisende hulp, uh, is bekend met maagklachten, uh, dat heeft in zijn dossier staan... Uh, de dokter die kijkt ernaar en die zegt van nou dat zal alweer zijn maag zijn dan blijkt meneer toch een hartinfarct te hebben en ja. daardoor wordt je als dokter wel op het verkeerde been gezet. Je kijkt er niet meer vrij naar als iemand zo ja, binnenkomt. En u, u zegt eigenlijk kijk... je gewoon, gewoon al je gegevens op de man dragen dan kun je het altijd vinden? Uh, die, zijn, die zijn prima bij je te dragen en dan patiënt zelf verantwoordelijk en... Het is overtrokken dat de dokters daar de regie in moeten voeren. Want die zeggen dat kan die patiënt niet. Ik vind dat een disqualificatie van de patiënt. Dat, dat hoort helemaal niet zo te zijn. Nee. Dank u wel voor het bellen. Stam.nl, Goedemiddag. Hallo. Ja, Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Uh, nou, dat alles wat de overheid uitviedelt, dus ook dat EPD... Ik vind nog steeds dat deze overheid dus al jarenlang meer dan onbetrouwbaar is en die moet helemaal niet de beschikking krijgen over dat soort dingen. Dat is de landelijke, de provinciale en de gemeentelijke overheid. Ze zijn alleen maar uit om te kijken hoe ze de boel kunnen flessen. We zien het aan alle controlesystemen die ze nu al hebben, die fungeren niet. En de verzekeringsmaatschappij staan om weer aan de deur te trappelen. Ja. Okay. Dus ik ben gewoon absoluut ook tegen, want al die controles die ze uitvielen, er wordt nog meer. meer en betonderd... was dat het ooit geweest is. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Lisbeth Hoogduin uit Leidsendam. Dag mevrouw. Mijn man heeft als. ...particulier initiatief, zelf een kaart met de medicijnen die hij voor zijn hart heeft opvermeld. En die kaart draagt hij altijd bij zich en ik ook. Eenmaal in de ambulance was de ambulancebroeder blij met die informatie en ook geholpen. En mijn man natuurlijk ook geholpen. Dus ik raad de luisteraars aan die een of andere ziekte hebben... om dat initiatief als burgerinitiatief ook te volgen. Gewoon op de man dragen, of op de vrouw in dit geval. Ja. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Met, met mevrouw Roman uit Apeldoorn. Dag mevrouw. Ja, ik wilde even reageren. Ik ben het niet met het standpunt eens. Het is namelijk zo, wordt er eenmaal een fout in het dossier geschreven... dan gaat dat door en het is net zo'n spel. Op een gegeven moment wordt het heel wat anders. En als patiënt... Je, moet je je gaan bewijzen en allerlei dingen tevoorschijn halen... om aan te tonen dat je dat niet bent of dat je dat niet hebt. Ja. En dat vind ik dus een hele kwalijke zaak... dat daar dan geen gehoor aan gegeven wordt. En ook, uh, ik heb het zelf meegemaakt in het ziekenhuis... dat ik ongeluk gehad heb. En de broeders bellen naar het ziekenhuis dat er allergielijsten zijn. En het ziekenhuis zegt, nou, we hebben geen tijd om dat uit te zoeken. Dan maar geen verdoving. Mm. En dat vind ik een, ja, eigenlijk een hele kwalijke zaak. Ja, nou, duidelijk, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Met queen, goedemiddag. Dag meneer. Ik heb een brief voor mij liggen van 14 maart... van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En daar staat in dat in verband met de invoering van het systeem... ik toestemming moet geven om dat, uh, om dat te doen. Ja. En dan zit er een folder bij van het ministerie van Volksgezondheid... en die doen als voorkomen of alles al geregeld is... Met die verstanden zelfs dat erin staat dat als ik bezwaren tegen heb, dat ik dat schriftelijk moet melden, anders wordt er vanuit gegaan ja. dat je automatisch eraan deelneemt. Dat hebben ze dus op het ministerie allemaal al papier staan. Ja. Maar nu even naar, naar die vraag terug. Hè? Want bent u nou voor of tegen dat elektronisch patiënten dossier? Ik ben tegen het elektronisch patiënten dossier, omdat ik het gevoel heb dat iedereen erin kan, zonder dat ik daar ergens iets van af weet. Want. Dat is allemaal zo vaag als wat mogelijk ja. is. Oké, okay, dus dat is ook weer het punt van de privacy. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Leefto zijn Den Haag. Ik ben voor, het stamp, voor de stelling. Um, alleen weer nog een aanvulling. Als je zelf die, dat, dat ding gaat weer die gegevens, uh, dan zal het wel moeilijk zijn in sommige gevallen om dat up-to-date houden. Want? Ja, want als ik, als ik nu iets zou krijg, ik hoop het niet, hè. En dan kom ik doorheen. En um, dan heb ik vandaag geen, geen tijd om dat uh, te melden. <laughs> nee, nee, u bedoelt van... Ja, nee, ik snap het. Ja. Ja, als je dan ineens, ineens een paar maanden in het ziekenhuis ligt... heb je geen tijd om je eigen dossier bij te houden. Ja, dat bedoel ik, ja. Met, met de jongste gegevens. Ja, je hebt wel een punt natuurlijk. Ja. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben stelling. Om um, uh, de reden dat uh, het systeem zal zo sterk zijn als de zwakste schakel. En we zien uh, menigmaal ziekenhuis, omdat er ook gewoon mensen werken van vlees en bloed, dat er fouten gemaakt worden. Gegevens worden fout ingevoerd, verkeerde medicijnen. Een arts verliest zijn objectiviteit volgens mij, want het gaat helemaal vanuit hetgeen wat in zijn schermpje staat, gaat die uitwerken. Dus ik denk dat, uh, dat het, ten, nou gewoon om een goede analyse te stellen wat een patiënt heeft, dat dat... Tegen zal werken. Ja, goed, dank u wel. En, en daar komt bij, als ik dat mag zeggen. Ja. Uh, als wij 130 gaan rijden. omdat er daar over een jaar uh, pas 130 gereden mag worden. dan krijgen we nu een bekeuring. Dus waarom gaat dan de Tweede Kamer zomaar. aan de Eerste Kamer voorbij. en gaat al met de invoering beginnen. Oh. en alles maar opsturen. en de hoogwaardigheid van de regeerder is dat weer ten opzichte van de bevolking. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. U bent de laatste. Goeiedag, ik ben Erwin Gunsel. Zeg hem maar. Goeiedag. Nou, zolang ik het niet uh, gegarandeerd kan lezen dat uh, mijn uh, gegevens uh, beschermd zijn... Uh, begrijp ik niet waarom ze eraan beginnen. Want het zal je maar gebeuren dat uh, met al het uh, gehek wat er allemaal uh, kan gebeuren... dat iemand jou... Uh, medische aangegevens in plaats van... Uh, ja. we gaan naar 20 minuten. Maar me mevrouw Kuiken zei net... Hè, van, als je nu, ik, die, die, die voorbeelden zijn er ook van een tijdje terug... En dat mensen gewoon bij een ziekenhuis hadden gehackt... En, en daar kwamen ze ook gewoon achter de gegevens. Dus ik bedoel, dat, kan, dat zou nu ook kunnen. Ja, ik niet, maar iemand die thuis is in de hackerswereld. Ja, maar dan wordt het nog, nog makkelijker, snap je? Ja. U, u hebt uh, vraagtekens bij de betrouwbaarheid van het systeem. Duidelijk. Dank voor het bellen. Um, ik ga terug naar uh, Adje Kuiken van de... De Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. Heb je al iets gehoord uit de Eerste Kamer of niet? Nee, nog niet. Nee, hè? U houdt het daar wel bij, op de schermen? Zeker. Ja, okay. en als het nog lukt voor tweeën, leuk om even te melden wat de definitieve stemming daar is. Laten we even gaan, uh, luisteren, of, uh, ingaan op de reacties van onze luisteraars. Um, belangrijk punt wat iemand naar voren brengt, nog even de objectiviteit. Iemand komt binnen ergens in het ziekenhuis, uh, dat, dat dossier is er. Uh, je ziet dat iemand iets uh, hartproblemen heeft gehad in het verleden. En Dan is die arts al op een spoor gezet, terwijl die er niet fris naar kijkt van... het zou ook nog iets anders kunnen zijn. Nou ja, kijk, artsen zijn erin getraind om eerst een klinische observatie te doen en daarna pak je het systeem erbij. Dus dat zal, dat zal altijd zo blijven. Um, dus daar ben ik zelf niet zo bang voor. En, um... Bovendien hebben we, en, en, maar goed, veel van de vragen komen inderdaad ook uit voort. Zoals je ziet, dat er gewoon heel veel onduidelijkheid in is. En daarom snap ik ook dat heel veel mensen kritisch zijn. En dat is ook heel terecht. Uh, maar uh, veel mensen gaan eraan voorbij dat we nu al systemen hebben. Dan wel op papier en, en vaak nu al elektronisch. En waar we juist de zaken die die mensen ook belangrijk vinden, privacy, controle, inzicht, niet goed geregeld hebben, dus dat geeft ook aan dat we niet klaar zijn met het onderwerp en dat we nu dat we nog steeds met een probleem zitten, omdat die regionale systemen er al zijn. Ja, nou ja, goed. En we horen natuurlijk ook mensen, we de eerste bellen bijvoorbeeld die meneer met Parkinson, die zei van ja, als dit niet doorgaat, dit is voor mij eigenlijk uh, een, een ram, want als er mij in Groningen iets overkomt, terwijl ik in Maastricht woon inderdaad, dan, dan, uh, uh, ja, dan ben ik de klos. Klopt, en het is natuurlijk een goede suggestie... om altijd je eigen gegevens bij je te hebben. Maar je wil ook graag als arts even weten... van wat is de geschiedenis van deze patiënt geweest? Wat is er in het verleden al bestudeerd? En dat kun je niet allemaal op één velletje... Uh... Uh, alleen met medicijnen bij je houden, zullen we maar zeggen. Nee. Maar toch, hè, dat, dat is uh, het hele verhaal steeds. De, de, de controle, uh, de, de, het systeem te onbetrouwbaar, privacy. Uh, waarom moet iedereen erin kunnen neuzen? Of, of dat je het, zeg maar, als patiënt niet zeker weet wie er allemaal in zit te neuzen. Dat is wat, mensen, wat, wat hun bezwaar is. Ja, klopt. Kijk, je doet het alleen natuurlijk als je het doel... omdat je daarmee de veiligheid van, van mensen patiënten kunt verbeteren. Doordat je goed samenwerkt, informatie deelt, kun je juist fouten helpen voorkomen. Omdat je niet op papier, op papier, op papier hoeft over te schrijven. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat je net zulke goede waarborgen kent en wil. Zoals we die ook kennen voor de belastingdienst uh, uh, of voor bankgegevens. Um, en um, dat kan door middel van een landelijk systeem. Voorlopig is daar nog geen ja voor. Maar in ieder geval hebben we al die regionale systemen. We zullen wel... Nu moeten we gaan kijken hoe we die wel uh, laten functioneren zoals ze bedoeld zijn. En dat de patiënt er ook zelf controle over kan hebben. Ja, dus heb ik uh, uit de Eerste Kamer uh, vernomen dat het uh, voorstel unaniem is verworpen. Ja, ik zie het hier staan op het scherp. Eerste Kamer zet streep door EPD. Ja, en nu? Nou, nu uh, zal de minister met een uh, reactie moeten komen hoe ze hier nu mee verder gaat. Omdat een proces is inderdaad aan een gang gezet. Uh, en ondanks dat de Kamer nu, eerste Kamer nu heeft gezegd van nee, dat willen we niet. En daar hebben ze hè, voor hun hele goede argumenten voor staat het proces niet stil en zullen we dus nu moeten kijken hoe nu verder. Ja, goed. Nou, dat blijven we dan afwachten. Ik, ik en voor... ook omdat we harten kreten zoals van die eerste meneer... die chronisch ja. patiënt uh, graag gehoor willen geven, natuurlijk. Ja. We gaan kijken wat er van uh, komt. Uh, 14 jaar, nou, daar kan er ook nog wel wat tijd bij. 300 miljoen, nou, daar kan er ook nog wel wat geld bij, zou ik zeggen. Uh, dank voor uw bijdrage aan uh, Stam.nl. Adje Kuiken, Tweede Kamerlid voor de PvdA. Ik ken trouwens iemand die heeft op zijn arm iets getatoeëerd... Uh, wat betreft zijn medische toestand. Dus als hij ergens in een ongeluk terechtkomt... dan staat daar dat hij allergisch is geloof ik voor penicilline of iets dergelijks. Maar goed, dat, dat vond ik wel bijzonder ook, om nog even te stellen in dit uh, verband. Um, we gaan naar de tussenstand van onze site voor uh, die stelling. Het EPD is nog steeds het beste systeem om patiëntengegevens te, uit te wisselen. 50-50, nou, dat is, hebben we een tijdje niet gehad. 50-50 uh, dus, in totaal door 1230 mensen gestemd. U kunt de hele middag blijven reageren op onze site. En Thijs, jij zit me raar aan te kijken nee, over dit Maar ik vertel dat even... Omdat dat mensen zeiden van, ja, je moet gewoon je geven ja, op, op de man houden. Ik snap het. Ja. Ja. Wat zit er in, dit is de dag? Wij gaan een debat voeren over het uh, hoofddoekjesverbod. Gisteren heeft de rechtbank uitgesproken dat dat mag. Hè. School in Volendam, die mag haar leerlingen verbieden om, geen, uh, om een hoofddoekje te dragen. Dat gaan we doen met iemand van de besturenraad. Uh, die, die, die waakt over het uh, bijzonder onderwijs, zou ik maar zeggen. En Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid... die vindt het wel een gevaarlijke uitspraak die gisteren is gedaan. En we gaan het hebben over de typisch Spakenburgse properheid... Er is een, een tentoonstelling in een museum in Spakenburg. Waaruit duidelijk wordt waarom Spakenburgers altijd het beste zijn in de voorjaarsschoonmaak. Kijk aan. Voorjaarsschoonmaak en de stoep ook mooi vegen, natuurlijk. Ook dat. Dat ja. allemaal. En we gaan het horen, zometeen na tweeën. Dit is de dag. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar.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 Macro. Gemak dient ondernemer. Dat is het macro-pashoudervoordeel. Pablo Picasso is nog geen twintig wanneer hij in 1900 in Parijs arriveert... om zichzelf als kunstenaar te ontdekken. Binnen zeven jaar groeit hij uit tot de leider van de avant-garde. Vanavond om elf uur op Nederland 2 in Avro Close-up. Picasso in Parijs. Het is ongelooflijk.